schoonheid in het klein geluk en gelzegd verlangen maakt dat nou niet stuk laat mij in die waan. laat mij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 De Russische politie heeft een mogelijke serie moordenaar opgepakt. De man wordt verdacht van zeker dertien moorden in de afgelopen drie jaar. Hij vergiftigde volgens de politie zijn slachtoffers tijdens treinritjes in de omgeving van Moskou. De man bood zijn medepassagiers giftige drankjes aan om op de geboorte van een kind te kunnen proosten. Hij beroofde daarna zijn slachtoffers zodra ze buiten bewustzijn waren. Dertien mensen overleden en zeker twaalf treinreizigers werden met vergiftigingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Tegen de Amsterdamse advocaat Jacob Kornegor is een boete geëist van 50.000 euro en een werkstraf van 240 uur. Ook wil het OM dat hij twee jaar wordt geschorst als advocaat. Kornegor wordt ervan beschuldigd. Van, wordt beschuldigd van valsheid in geschriften en hij zou zich ten onrechte hebben voorgedaan als advocaat van het havenbedrijf Rotterdam. Banken leenden door de malversaties tientallen miljoenen uit aan het RDM-concern van Joep van den Nieuwenhuizen, dat later failliet ging. De banken en het havenbedrijf leden daardoor een strop van miljoenen euro's. Kornegor was in werkelijkheid advocaat van van den Nieuwehuizen. 30 pagina's van het netwerk Facebook zijn verwijderd na misbruik door Britse gevangenen. Minister van Justitie Straw had Facebook gevraagd om de pagina's te verwijderen. De gevangenen hadden via gesmokkelde telefoons toegang gekregen tot profielen op Facebook. Ze scholden daar familie en vrienden van slachtoffers uit en bedreigden ze. De regels voor gevangenen worden nu mogelijk gewijzigd in Groot-Brittannië. Op het ABN AMRO-toernooi Rotterdam is ook de laatste Nederlandse tennisser uitgeschakeld. In de tweede ronde verloor Timo de Bakker in twee sets van de nummer vier van de plaatsingslijst, de Fransman Gail Fies. Het weer overwegend bewolkt in het Zuidoosten, kans op sneeuw. Morgen is het in het Zuidoosten zwaar bewolkt, wordt het nul graden in de rest van het land af en toe zon bij een graad of twee. Dit was het NOE.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 Wil. Zij maakt het verschil tussen alles wat ik had, en hoe dat opwees ging leven, wat met de staat geschetst, kan met.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 Hard to find The bush, but don't step on no toes, cause you might get smushed. it's a brother from around the way, and what I say, I've been a cold on be like Dr. Trey, coming at him with a pattern and a fresh pair of atoms, I hope he don't trick, cause I don't wanna have to kick him, so move your body baby, try to hold crazy, the way you shake the always amazing, ain't no party like a West Coast party, cause a West Coast party don't stop, so when you see a young n**** in a Chevy, hitting switches, then you gotta get a n**** to describe. I got signs in the rise, and the motion for your ocean, Julio got the potion, Party up slide, slide, but that's the path. I got something brand new for that.